Niet ik erg. zit tussen je oren. Ja, ja, ik snap het helemaal. Roy, dit klinkt, uh, dit klinkt hartstikke goed. En uh, ja, ik zou je vertellen, 72 kilo, dat is natuurlijk hartstikke veel wat je met afvallen. En daarmee ben jij dus ook de winnaar van de nachtwedstrijd. Ik had het verwacht. Ja, ja, je had het verwacht. Ja, is ja 72 kilo is natuurlijk dit, ook. Het is echt veel hoor. Als er, ja, van kilo afkomt dan. Uh... Ja, ja, ja. Nee, Roy, gefeliciteerd daarmee. Ik, um, ik stuur het Kielprijsverket naar je op. En ik wens jou nog uh, nou, een heel gezond uh, jaar ook dan. Ja, komt goed. Dankjewel. En een Dankjewel. fijne nacht. Reizen voorzichtig ja. hè? Ja, doen we het. Dankjewel. Doeg. Doeg.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 A cold bed full of scorpions Drowning and, and deceived and... Oh, because Nieuws van twee uur krijg je van de Casper Kooi. Goeienacht. We hebben vorig jaar 2 miljoen minder boeken gekocht dan het jaar daarvoor. Het gaat om zo'n 44 miljoen boeken en dat is het laagste aantal in vier jaar tijd. Vooral fysieke boekhandels hebben minder verkocht. Digitaal boeken lenen bij de piep werd juist populairder. Het legeroof De Zilvermuseum in het Gelderse Doesburg is bang dat dieven het zilver omsmelten... Volgens de regionale omroep is daar vorige nacht voor tienduizenden euro's aan zilveren spullen gestolen... waaronder unieke mosterdpotjes. De daders zijn spoorloos. Er moet nog veel gebeuren voor er definitief een akkoord is over Groenland... dat zegt NAVO-baas Rutte na gesprek met president Trump in Davos, Hoewel de plannen voor een Amerikaanse annexatie van de baan zijn moeten de details over de gezamenlijke verdediging van Groenland en omgeving... nog wel verder worden uitgewerkt. En Feyenoorder Quinten Timber is in Frankrijk... om zijn overstap naar Olympique Marseille af te ronden. Hij vertrekt naar ruzie met trainer Robin van Persie. Timber werd door fans verwelkomd in Marseille... om beelden te zien dat ze voor hem zongen... en dat hij een sjaal om had in de kleuren van de club. Dan nog het weer van weer online. Het is droog en het kan vriezen. Straks overdag eerst zonnig. Later in de middag wolken en lichte regen. Het wordt 1 graad in Groningen tot 9 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. Dank u, verkeer van Flitsmeister. Met op dit moment geen files. Dus dat is lekker. Wel een flitser gemeld. Oppas bij de A10 die we richting de Nieuwmeer. Daar staan ze namelijk bij 18,7. music Vanaf maandag de Q-Top 500 van de 90 Welke favorieten wil jij terug horen volgende week in de Q-top 500 van de 90s? Doorgeven kan via Qmusic.nl of in de Q-app. Ja, als er iets is wat bovenaan mijn stemlijstje zou staan, nou, dan zou het absoluut deze zijn. Ik was vier jaar oud toen het nummer uitkwam. Maar alsnog stond ik met mijn microfoon en mijn dansschoentjes in de huiskamer te dansen op deze parel. Ook bij Mirten Visser, Leonne Koopman en Joep van Duiken staat die bovenaan het stemlijstje. Ja. Je hoort het al. Britney Spears en baby, one more time. De jaren 90. Volgens jou. en Stay. Ja, nog drie dagen staan ze op het podium in Rotterdam. Ahoy. Kensington bij Vrienden van Amstel live. Ik kreeg net ook een appje van Jury dat hij naar huis aan het rijden was vanaf uh, Vrienden van Amstel. Hij heeft uh, daar enorm genoten met zijn vrienden, zegt hij. Nou, als ik de beelden ook zie van het hele spektakel, dan wil ik er echt een keertje heen. Ik zag al Davina Michel over het podium vliegen. Kensington met een waanzinnige opkomst in de lucht op verschillende podia. Emma Heefsters met talloze danseres, die een soort Beyoncé-optreden geeft. Ja, het ziet er echt waanzinnig uit. Uh, wie trouwens ook een appje stuurt in de Q-app is Marije. En zij vraagt, mag ik al werk sturen? Nou Marije, bij, bijna. Ja, over een paar minuten mag je weer aanmelden voor het spel waarin ik jouw beroep ga raden. Eerst nog muziek van Dean Lewis en dat allemaal na september. Dit is Cry For You. With you. Dean Lewis bij Q, I hate that it's true. Ik zit even te tellen. 71.000 keer 4. Um, dat is 284.000. 284.000 man. Poh. Zoveel mensen gaat Bruno Mars volgend jaar toezingen in Amsterdam. Ja, hij kondigt de laatste tour voor 2026 aan. Met daarbij twee shows in Nederland. 4 en 5 juli in de Johan Cruijff Arena. Nou, binnen no time uitverkocht. En daarom zijn er 2 juli en 7 juli er nog aan toegevoegd. Ja, 284.000 man. Hè? Helemaal uitverkocht. En nu zit ik even te kijken. Je kan nog tickets krijgen. Moet je wel heel diep, diep. Diep in het buideltje tasten, want ze gaan voor minimaal 200 euro per ticket... tot 265 euro de toonbank over. Ja, je moet het ervoor over hebben. Nou, ik kan je vertellen, ik geniet persoonlijk net zo hard van dit nummer... zonder er 645 euro voor neer te leggen. De alarmschijf van vorige week. Dit is Bruno Mars en I Just Might bij Q. Just Yes you did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 En Selina Gomez bij Q. Hoe, oh, wat, waar, wie? Om half drie. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Je weet wat dat betekent, hè? Ja, je weet het. Zometeen ga ik weer beroepen raden. Oh, ik vind het altijd zo'n leuk onderdeel. Echt niet normaal. Ja, ik ben dus weer op zoek. Dat is eigenlijk het, het, het, het, het, het feit wat het nu is. Het is. Ik ben op zoek naar iemand die aan het werk is. Nog gaat werken. Of net klaar is met werken. Um, als jij dat bent, stuur dan werk met een berichtje in de Q Music App. Dat betekent dat je op die manier meldt je namelijk aan. Dan ga ik je zo meteen bellen en dan ga ik een timer zetten van een minuut. ga ik allemaal vragen aan stellen over jouw werk. En dan na een minuut tijd ga ik jouw werk proberen te raden. Ja, ik ben heel benieuwd of ik weer iemand kan vinden. Want het is natuurlijk nacht. Er zijn weinig mensen wakker. Veel mensen ook aan het werk. Heel druk bezig. Dus ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, uh, prima zo. Dus het is altijd een gok of ik iemand ga kunnen vinden. Ik ga mijn best doen. Eerst ja bij Q en I'm Out of Love. Now baby, come on. You and Never Been Better. Zo so muziek van Lady Gaga. Abracadabra. Hoe? Abra wat? Waar? Wie? Om half drie. Ja, het is half drie geweest. Betekent dat ik weer op zoek was naar iemand die aan het werk is. En ik heb die gevonden. Regina, goeienacht. Goeienacht. <laughs> Hallo, jij bent uh, net klaar met werk, zei je? Ja, klopt. En hoe, uh, hoe is jouw werkdag gegaan? Werknacht? Of hoe zeg je dat? Um, ik heb er een hele dag op zitten. En ik moest nu net ook nog eventjes. Oh, dus je hebt... De ja, dat is misschien een kleine tip. Maar je hebt een soort van shift, zeg maar. Of zo. Ja, goed, ja klopt. Oké, okay, oké. Ja, degene, okay. um, ja, ik ga zo meteen raden wat, jou, uh, wat jouw beroep is. Ik zet een timer van een minuut. Ga ik allemaal vragen op je afvuren. En dan na minuut tijd uh, doe ik een gokje. Um, ja. Op een schaal van 1 tot 10. En dan is 1 dat ik het niet kan raden. En tien is dat ik het sowieso raad. Waar denk jij, hoe schat jij mijn kansen? Uh, ik denk acht. Uh, oh, dus op zich dat ik nog wel kans maak? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, ik ben, uh, ik ben heel benieuwd. Um, als je luistert en een idee hebt wat Regina voor werkt doet, stuur dan een berichtje uh, in de q app want ik zie alles voorbij komen. M vragen mag trouwens ook, zie ik ook allemaal binnenkomen. Oké, okay. <laughs> Regina, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, zeg het maar. Komt ie? <laughs> Werk je met collega's? Ja. Oké. Okay. Uh, werk je nog met andere mensen behalve je collega's? Uh, ja. Oké. Okay. Uh, ben je onderweg voor je werk? Ja. Of tenminste onderweg. Ik moet naar het werk rijden, ja. Oh ja. moet je naar één locatie rijden? Uh, ja. Naar één locatie, oké. Okay. Uh, mm, mm, mm. Heb je een werkuniform aan, of werkkleding aan? Ja. Uh, werk je in de zorg? Mm, ja. Ja. Ja, kan kun je wel zeggen. Oké. Okay. Um, schiet jij mensen te hulp? Ja. Oké. Okay. Um, een bepaald geslacht? Mm, ja. Ja. Oké. Oké. Oké. Oké. Hoe ga ik dit... Even kijken. <laughs> hoe ga ik dit... Oei. Uh, ja... Om. Oh, dit gaat zo snel. Oké, okay, uh, ja, Regina. Uh, ja. Ik zat natuurlijk wel aan iets te denken en daar okay. vandaar vroeg ik het, het geslacht, het bepaald geslacht. Want ik dacht, ja, ik denk, ik heb het eigenlijk nog nooit zo snel gedacht. Dat ik dacht, ik heb hem, maar misschien zit ik er echt helemaal naast. Dat kan natuurlijk ook. Ik ben benieuwd. Maar ik denk dat jij verloskundige bent. Nee. Dit meen je niet? Nee, nee. Meen je wel? Nee, klopt. Oh, oh, oh, nee. Ik was zo zeker van mijn zaak. Nee. Oh, wat erg. Oké, okay, ja, ik ben heel benieuwd. Regine. Wat voor werk doe je? Ik ben paraveterinair, dus dierenartsassistenten. Oh, wat... Dus het is wel iets met zorg natuurlijk, geslacht. Ja, ja, het, is, ja. Het, het zijn dieren, maar ja. Ik snap het, ik snap het. Oh, daar dus zat ik totaal niet aan te denken. Nee, snap ik. dorie. soms vraag ik nog wel eens... werk je met dieren, maar dat heb ik nu vergeten te vragen. Ja, en dan nee, had dat ik, was het makkelijk geweest, dan, denk ik. Ja, dan had ik hem misschien nog wel gehad. Ha, oké, okay. en wat moest je net doen? Want je had net een uur uh, even gewerkt, Nee, ik heb achterwacht, zeg maar, dus ik sta dan uh, op wacht voor als DIRA het me nodig heeft. Ja. En uh, we hadden een spoedgeval, dus uh, ik werd okay. opgetrommeld. Ah, oké. Okay. Heb je vaker van die nachtdiensten? Ja, één keer in de maand ongeveer. Dat is oh, wel ja. mee. Maar dat deel ik met mijn collega's. Oh ja, oké. Okay. En, en, en wat voor dingen gebeuren er dan zo? Wat, is, wat maak je mee? Uh, we hadden nu net een, een plaskater, dus dat is een uh, verstopte blaas. Ze kunnen niet plassen, oh. dan vergiften ze zichzelf... en dan oh. kunnen ze doodgaan als je niks oh, je. doet. Oké, okay. ja. en hoe, hoe komt het baasje daar... Was dat bij, uh, wat, voor, wat voor dier was dit? Een kat. Oké, okay. en hoe komt het baasje er dan achter... Ja, dat de katten miauwen en uh, pijnlijk zijn bij plassen En er komt geen urina. Ach, ja, oh, dit klinkt heel stom ik nu ga zeggen. Ik heb, uh, ik heb nu twee jaar een hond. Daarvoor had ik geen, geen huisdieren. Niks met huisdieren, want ik ben allergisch voor alles en nog wat. Um, <lacht> en ik had helemaal niks met dieren. Maar sinds dus dat ik een hond heb, kan ik echt ja. om alles huilen van dieren. Alles. Als het een zielig ja. Nou echt, ik ga gelijk... Ga gelijk, ik ga gelijk. Ik moet gelijk ja. huilen. Heb je, dat heb je dan even... Ja, dat moet je... Ik kan ja, niet nee, dat, dat, dat, dat heb je, je. krijgt een band met je die dieren en dan kan je ja. alles verplaatsen erin. Ja, klopt. Kan je alles, ja, echt, alles met dieren, Dat is gelijk. dan ga ik gelijk helemaal nat. Maar uh, heb jij dat ook met je werk? Of kan je dat heel makkelijk van je afschuiven? Het hoort erbij. En uh, ja, ik, ik werk daar nu al iets van twintig jaar. Dus, oh ja, oké. Okay. Ja. Ja. Heb je zelf ook huisdieren? Ja. Ik heb uh, nou ja, vier kippen en een hond. Oh, wat leuk! Ja. Oh, wat gezellig eigenlijk. Kippen ja. lijkt me ook fantastisch om te hebben ja, eigenlijk. Superlekker eitjes. Nou, inderdaad, ja. Oh, wat leuk. Hey Regina, ik vond het fantastisch om met je te spreken. Heel erg bedankt ja. voor je tijd. En ja. uh, nu ga je lekker naar bed? Of moet je nog... ik, uh, ik sta vol mijn huis, dus ik ga nu slapen. Oké, okay, heel, nou, heel goed. Maak een goede nacht, zou ik zeggen. En uh, nogmaals bedankt voor je tijd en uh, slaap lekker hey, zo goed. meteen. Heel goed. Dankjewel. Dankjewel. Doei, Bye, doei. Doei. Ja, stel je toch eens voor dat je aan het kamperen bent... en je een telefoontje krijgt van een wereldster. Dat gebeurde bij Olivia Dean. Zij kreeg een telefoontje van een ster... die haar vertelde dat ze lekker bezig was. Wie dat is, ga ik je zo vertellen. Eerst Lady Gaga, dit is Abracadabra bij Q.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 You're a Barbecue en Firework. Als je een telefoontje krijgt van een wereldartiest, nou, dan weet je dat je iets goed doet. Dat gebeurde dus bij Olivia Dean. Zij was aan het kamperen in Wales. Gooide net een lekker worstje op de barbecue. Toen ze ineens gebeld werd door niemand minder dan Elton John. En dan it rang and it was a FaceTime. I said, no. Nah. <laughs> Ready. And then I was like, oh no, I should have picked it up. And then I was like, het missed it. And then he called me back and he just said, You know, I'm I'm really proud of you. And oh, wow. it looks like you've worked really hard and you're ready now. And I just said, wow. Thank you. Wow. And then I collapsed on the floor. <laughs> hij belde haar niet zo, maar hij facetimde haar om te zeggen dat ze goed bezig was, hard aan het werk is en er ook klaar voor is. En dan bedoelt hij natuurlijk een grote carrière. En ik ben het helemaal eens met Elton John. Want als je zulke liedjes maakt en ook nog eens op een nummer 1 positie weet te komen in de top 40, dan kan het niet anders dan dat je aan het begin staat van iets heel groots. It's like we're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 En Hart. Weet je wat nou zo lekker is? De muziek die gaat gewoon eindeloos door. Hè? Ook gewoon de hele nacht. Zometeen hoor je Alex Warren, Carry You Home. Oh, you know carry you maar ook een Smith met Stay. Dance, head, en Temi Pala met Dracula. En dat allemaal zo meteen, dus in de Q-nacht. Eerst nog muziek van Bruce Springsteen. It is I'm on fire. Hele fijne nacht. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad design. The things that I do know I can take you hard